wat rond in mijn gedachten Maar het geheugen zit op slot Een lange doorwaakte nachten Grijpt het mij soms bij de strot Ik ben echt niet bang voor rimpels Voor onafwendbaar verval Stijve knieën, zere heupen Iets wat ooit volkomen zal Ik Zal het allemaal verdragen als een voldoende feit. Ik zal niet zeuren en nee, niet klagen. Voor mij geen goede oude tijd. Ik zal alles accepteren. En ik wil buigen als het riet. Maar vergeten. Al wat rond in mijn verleden Maar hoe zat het ook alweer Ik klamp me vast aan het heden Maar het vergeten wordt steeds meer Al die woorden, al die namen Ik kan er steeds moeilijker bij Waar is dat scherpe geheugen? Ach, het hoorde zo bij mij Waar is die snelle denken? Dit hoofd herken ik niet. Een op drift geraakte denken, die door de mist steeds minder ziet. Ik zal alles accepteren en ik wil buigen als het riet, maar vergeten, vergeten liever niet. Ik zal alles accepteren en ik wil buigen als het riet. Maar vergeten, liever niet. Vergeten, vergeten wil ik niet.